Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering zegt dat het Syrische bewind... wel bewust een humanitaire crisis veroorzaakt in Syrië. Het Witte Huis eist dat er direct een einde komt aan de aanvallen op burgers. En Verder moet het Rode Kruis onmiddellijk toegang krijgen tot het noorden van Syrië... waar het leger wordt ingezet tegen anti-regeringsbetogers in de stad Yisr al-Shughur. Daar is een militaire operatie aan de gang om de dood te wreken van 120 politieagenten.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 De 67-jarige Fischer werkte al eerder bij het IMF. Hij was er van 94 tot 2001 de tweede man. En daarvoor was Fischer vicepresident bij de Wereldbank. Sinds 2005 leidt hij de Bank van Israël. En wordt geroemd voor zijn optreden tijdens en na de financiële crisis. Naast Fischer zijn de Franse Lagarde en de Mexicaan Carstens in de race... om voormalig IMF-topman strauss op te volgen. De strijd gaat tussen deze drie kandidaten, want de deadline is verstreken.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 Jasser, volgens mij heb ik het verkeerd gezegd net, hè? Ja, want ik ben helemaal niet uitgehuwelijkd. Je bent helemaal niet uitgehuwelijkd. Jasser, fijn nee. dat je in de uitzending bent. Goeienacht. Jij was 16 toen je trouwde. Maar ik dacht: 16 trouwen, dan moet je wel uitgehuwelijkd zijn. Maar nee. Nee, nee, dat is uh, inderdaad dat is niet zo gegaan. Hoe ging het wel? Nou, ik, uh, ik, uh, ik ging toevallig ging voor een weekje met mijn uh, neef uh, en met zijn ouders naar Turkije, omdat hij uh, dus daar ging trouwen. En uh, de laatste twee dagen was een andere bruiloft bij een ander dorp. En ze hebben mij gedwongen van kom we gaan even naar die bruiloft toe met een groep jongens en zo. Nou ik zeg vooruit dan maar. En toen trof ik uh, eigenlijk uh, mijn vrouw daar. Uh, en uh, ja, ik, uh, het was uh, heel erg uh, ja, spannend zeg maar. Want uh, ik ging haar volgen waar ze woonden en welk huisnummer en ik wou alles... Weet of ze dus vrijgezel was en al die dergelijke dingen. Maar wacht heel even, heel even. Eentje. Ja. Jij was 16. Jij gaat een soort weddingcrasher spelen in Turkije op vakantie. En dan zie je de vrouw van je leven. Even allereerst, dat eerste moment dat je haar zag. Nou, ik was, ik was helemaal geraakt van haar uh, mooie donkere ogen. En, en uh, ja, ze was, uh, ja, ja, ze was. Ja, ze raakte me gewoon. En, en, en ik voelde me zo, zo, zodanig... Uh, van dat ik denk, hey, hier moet ik uh, wat aan doen. Oké, okay, maar nu ben je 16. Nu kan ik me voorstellen. Iedereen kent dit gevoel dat je iemand ziet waarvan je denkt, nou, dit is het helemaal. Maar niet iedereen trouwt op 16 jarige leeftijd. Nee, het, het was ook zo. Um, we zouden eigenlijk uh, vier jaar zeg maar. Ik zou mijn opleiding gaan volgen en zij haar opleiding daar. Alleen toen kwam in één keer de push van onze ouders van je kan niet vier jaar lang wachten, want je weet nog nooit wat er gebeurt. Je houdt toch van haar, dus we kunnen het beter snel afronden. En, en zodoende, zijn, ja, zodoende zijn wij, ja, op mijn 16e ben ik dus geloofd en uh, bijna op mijn 17e ben ik gaan trouwen in, in Huizen, was dat toen nog. In Huizen. Maar ja, je ontmoette je vrouw, um, of je toekomstige vrouw, in Turkije. Jullie trouwden, dat betekent dat zij naar Nederland verhuisden, stel ik me voor. Ja, ja klopt, ja, dat is inderdaad zo. En het uh, uh, was ook een, een hele moeilijke periode, want uh, ik moest uh, dus de arbeid ingaan om de dus schade hier te kunnen meenemen. Dus mijn school moest ook, uh, ik moest ook eigenlijk met mijn opleiding stoppen. Jeetje. Ja, en, uh, maar gelukkig, ik moet eerlijk zeggen, nou, ik ben nu 14 jaar getrouwd met haar. En ik heb een dochter van 13 en een dochter van 12 en een zoon van 2. En uh, ik uh, ben zo gelukkig uh, dat, ik, uh, dat ik alles heb volgehouden. En, uh, en beide kanten natuurlijk, mijn vrouw ook. Uh, we hebben hele moeilijke dagen gehad, want het systeem hier in Nederland is niet gebouwd... Uh, dat je op je jonge leeftijd gaat trouwen en al die dergelijke dingen. Nee. En, nee, en uh, ja, het is, uh, uh, ja, het is eigenlijk van haar kant. Want zij was wel een beetje beïnvloed door haar ouders van... Goh, je, komt, je gaat toch naar Nederland, dus je zal het misschien wat beter krijgen, maar zij was een beetje onzeker, want ja, ze kende me niet en, en, en ja, ze had wat tijd nodig. En uiteindelijk, uh, ja, na al die jaren, is het toch, toch uh, is het ook uh, plaatsgevonden uh, bij haar kant, zeg maar. Ja, ja. Maar dit, ik, vind het, ik ben heel blij dat je belt, want we hebben het natuurlijk over vrije Jullie hebben vrij voor elkaar gekozen op hele jonge leeftijd. Maar door de druk van de familie zijn jullie wel... veel eerder getrouwd dan dat jullie zelf hadden gepland. Want jullie wilden zelf eerst studies afmaken, dat soort dingen. Maar ouders zeiden, nee, nee, nee, ondanks dat je 16 bent. Het kan niet te lang duren, want je weet niet wat er gebeurt. Stel nou dat je het over mocht doen, hè? Je bent hartstikke gelukkig met haar. En um, zou je dan wat langer hebben gewacht uh, om met haar te trouwen? Of is dit eigenlijk ook wel goed geweest? Nou, het is een hele goede vraag, want... Uh, uh, als ik kijk wat voor problemen wij hebben gehad in, in ons uh, in de afgelopen 14 jaar het is echt uh, heel veel financiële problemen. Omdat jullie uh, zo jong waren en dat je moest stoppen ja. met school. Ja, ja en, en, en, en dat, niet alleen dat uh, want uh, mijn ouders die bemoeiden ook heel erg met mijn relatie. En ik was toch iemand die, die dus uh, niet, uh, niet bemoeien met mijn relatie, dus, uh, dus dat wij samen met mijn vrouw, dus iedereen bemoeide met ons. Mm -hmm. En dat speelt ook heel veel, uh, ja, dat, dat speelde ook tegen. Uh, uh, als ik, uh, om, uh, om antwoord te geven, uh, ik zou dan wel inderdaad een paar jaar willen wachten om de financiële kant, zeg maar, uh, Rond te in orde te zetten. Om dus af niet afhankelijk te zijn van andere, andere mensen, zeg maar. Ja, ze, wat fijn dat je belde met je verhaal. Echt top. Ja. Echt top. Ja, dankjewel. wel. Blijf okay, nog even dan. luisteren. Tot vier uur hebben we het nog over dit onderwerp. Dank dat je belt, Jasser. Yes Volgende verhaal staat alweer in Rijk. Ik vind het heerlijk dat ik zoveel gebeld word. Rashid, goeienacht. Hey, goedemiddag. Rashid. Hallo. Hi, Rashid. Uh, we hebben het vannacht uh, alleen maar over uh, het, uh, de luxe van het kunnen kiezen van je partner. Maar jij zegt: is het eigenlijk wel een luxe? Want. Als we de huwelijken die geregeld zijn door ouders even naast de vrije huwelijken zetten. dan is het ene niet per se beter dan het andere, zeg jij? Ja, maar. Ik denk wel, kijk als ik om, om me heen kijk. en eigenlijk ook naar de verhalen van. Uh, van die voor, eigenlijk naar de jongen ook die hier voorbeelden, die zei ook van. de vrouw. Hij zei niet van dat gelijk van hem hield. want hij zei eigenlijk van. haar liefde kwam later ook. want mm hij -hmm. twijfelde een beetje. Mm -hmm. misschien is zij wel een beetje. door de ouders. Nederland, of dat is wat beter. Uh, en uiteindelijk zijn ze niet ja, bij elkaar en zijn ze gelukkig. Ja, oké, okay, ja. En, en ook jij zei het straks van, hé, hey, we hebben het eigenlijk over liefde... en over, uh, ja, of elkaar houden. Maar uiteindelijk bepaalt misschien je opleiding je partner... of hoe rijk diegene is, of uit welke klasse die komt. Maar als je... Ik, in de, ik denk dat je in de, in de praktijk gelijk hebt... maar als ik je dat dan hoef zeggen, dan word ik meteen een beetje beetje verdrietig dat ik denk ja maar het zou toch moeten gaan om twee mensen die verliefd op elkaar worden en elkaar zo leuk vinden dat ze ervoor kiezen om in elk geval te proberen ja. de rest van hun leven bij elkaar te blijven maar misschien moet ik dat beeld aanpassen zeg je? Ah, kijk dat weet ik niet kijk als ik kijk naar mijn eigen ouders mm -hmm. die zijn uh, al langer dan 50 jaar bij elkaar en dat is gewoon altijd goed gegaan en die zijn uh, als ik Nou die zijn al van een oudersstempel en als ik kijk naar, uh, de, naar meer de jeugd van tegenwoordig, ken ik er heel veel van vrije keuze. En ik ken één koppel dat een beetje gestuurd is. Niet mm -hmm. het moet, maar die ah, wel van, jij ja, kan beter met hem trouwen. En uh, ja, die zijn nu een jaar of zes getrouwd. En dat gaat, ja, dat gaat gewoon goed. Die ken ik echt van heel dichtbij en dat gaat heel erg goed. En ik heb twee vrienden, die zijn uit vrije keus getrouwd. En die zijn gescheiden. Ah, dus qua, succes, qua uh, succes, en als succes is dat je trouwt en, blijf, en getrouwd blijft... zeg jij, die, uh, um, die, ge die geregelde huwelijken zijn zo slecht nog niet. Ik vind het een mooie... Ja, ja, ik, ik weet mooi niet, of niet, eh, niet, niet altijd, tuurlijk. Er zullen ook mensen zijn waar het gedwongen of geregeld is... waar het helemaal verkeerd is gelopen. Mm -hmm. Maar ja, vrije keus wil ook niet altijd zeggen dat het dan goed loopt. Ik vind en het mooi. Als je, ja, ik, weet, ja, ik zeg niet dat het ene beter is. Natuurlijk, vrije keus lijkt me altijd beter, want als het dan verkeerd gaat is je eigen schuld. En als het ja, ja. erop is, dan kan altijd zeggen, ja, was jullie fout? Ja, oké, okay, dat is waar. Maar ik vind het dat je een goed onderwerp aansnijdt. Ik knal hem nog even de eten in. Um, Rachid, die begint erover, maar wat zijn jouw eigen ervaringen? Um, hangen we te veel uh, waarde of we hechten we te veel waarde aan dat vrije keuze gedeelte van een huwelijk? Ik ben echt ontzettend benieuwd. 0800 1121... Mailen mag naar lust.bnn.nl. Rashid, dank voor het bellen. En dank voor het delen Dankjewel. van je mening. Dankjewel. Tot vier uur vannacht hebben we het hierover. Ik heb een plaat klaarstaan van een prachtige, prachtige dame uit Portugal. Daar komt ze oorspronkelijk vandaan. Ze zingt in het Engels, ze zingt in het Spaans en in het Portugees. Maar deze keer heb ik gewoon een Engelse plaat voor je klaarstaan. En Zijdelings heeft het toch wel iets te maken over het thema. Met het thema, moet ik zeggen. Powerless want dat ben je natuurlijk als je iets moet doen waar je niet voor gekozen hebt. Maar wie weet is dat dan achteraf toch niet zo'n slechte keuze... als dat je dat zelf bedacht. Het is een moeilijk onderwerp wel, hoor. Ik neig nog steeds zo erg naar het zeggen van... vrije keuze is belangrijkste. maar dat is natuurlijk omdat ik zo ben opgevoed. Maar ik wil graag jouw verhaal erover horen. 0800 1121. maar nu eerst Nelly Fortaro. Nelle horen je met powerless. Tijd voor de laatste ronde in Boyd's Bar. En daar praten onder andere Evert, Arco en uh, Jennifer nog heel even over... als je dan uh, verliefd, verloofd of verlust bent... hoe open en eerlijk ben je dan over die relatie? Naar je omgeving, naar je ouders. Nou, Daar zijn ze allemaal nog een beetje verschillend over. Luister maar mee hoe ze dat bespreken. Boyd's Bar... Gehad met een vriend of vriendin die echt een veel oudere of veel jongere vriendin had? Of vriend? Nou, ik had het onlangs. Maar toen heb ik het wel bijna tegen niemand verteld. Tenminste, niemand die haar ook kende. En ook niet in uh, directe omgeving. In ieder geval tot ze de eindexamen had gedaan. Nee, ze was juist uh, twee keer school. oud. Oh. <laughs> nee, precies. Nee, maar ja, dat, dat vond ik wel een dingetje. Dat had ik ook zelf niet verwacht. Omdat je altijd wel denkt van, nou, oh, ik kan met alles wel uh, thuiskomen. Ja. Maar dan merk je toch van, ja, het is gewoon niet heel natuurlijk. En dan ga je het er ook niet over hebben. En het was gewoon een heel een ruime relatie eigenlijk. Of zouden jullie, zijn jullie, zeggen jullie ouders wel van. Uh, ik ik ben wel eens met jongens thuisgekomen. dat mijn ouders wel echt zeiden van ja. Blijkt uh, ja. het niet zo'n goed idee. Maar <lacht> hoe erg laat je je daardoor beïnvloeden? Nee, mijn ouders zijn of zo makkelijk daarin. Mijn ouders vonden mijn vorige vriendje echt. Ja, <lacht> ze vonden mijn hoe vorige makkelijk? vriendje. Ja, heel makkelijk. Ze vonden mijn vorige vriendje niet leuk en niet aardig. En dat hebben ze ook al een paar keer gezegd. Maar ja, heimo. dan heb ik zoiets van: ja, oké, okay, prima, dan. Dat is jammer dan. En uh, ja, ik laat me daar niet door beïnvloeden, denk ik. Ik heb wel eens gehad dat uh, bij mij thuis echt een hele familiebijeenkomst uh, was. en Dat was ik helemaal vergeten. en Het was gewoon het weekend. Er was een meisje bij mij blijven slapen waar ik verder helemaal niks mee had. Die, we kwamen beneden en de hele familie stond uh. ja, <laughs> Toen kwam echt mijn oma toe. Zij zat er ook een beetje bedust. Ja, ze ze probeerde naar weg te gaan, maar ze werd toch een beetje ook opgehouden. En toen kwam mijn oma naar me toe. Dat is toch niet je vriendinnetje, hè? <laughs> Nee, oma, maak je maar geen zorgen. Oh, okay. uh, En als het dan wel zo is, ja, dat precies. was lullig. Jawel. Jawel, ga oh. trouwen. <laughs> ja, ik heb het wel eens andersom gehad. Dat, dat is niet waar we het nu over hebben, maar echt in extreem. Dat mijn ouders eigenlijk meer fan waren van degene met wie ik was dan van mij. Weet je wel, dat was echt. Als ik dan aanbelde en ik kwam in mijn eentje voor de deur, en dan dacht ze. Oh, Oh, je bent alleen. Ja. Oh ja, kom binnen. Echt, ah, nee. De deceptie tastbaar was mij, dat was het uit. Vroeger werkte het meer averechts, denk ik. Dan als ja, zeiden. Ja, ja. Dan dacht ik juist, nou, dan zou ik daar eens echt mee thuis komen. Maar mijn laatste, eigenlijk, mijn laatste ketjes of zo waren allemaal best wel gewoon oké. Okay. Dus daar, waren ze, ja, daar hadden ze weinig op aan te merken. Daar waren ze denk ik heel erg blij mee. Maar ik, zo, ik, ik neem ook totaal niet snel iemand mee naar mijn ouders. Hoor. Nee. Nou, oh, ik heb wel ja, snel. Voor mij. Oh ja, dit is het. <laughs> De ja. Ja, jongen ben ik wel geweest, inderdaad. Dus <laughs> ik ben ook echt zo zit in huis, Ook weer zo van. Ah ja, hoe, hoe heet je ook weer? Want we houden het niet echt meer bij, weet je wel. <laughs> ja, ik nam vroeger ook altijd iedereen mee naar huis, maar dat waren dan geen vriendjes. Je wacht er maar aan, mama mag komen. Ja, <laughs> ging gewoon thee drinken bij mijn moeder met jongens. Vond ik leuk. En Verder dacht mijn niks. Ik moeder het uh... wel dat het mijn vriendjes waren, maar ja, ik nam ze gewoon even mee om een bakje te drinken. <laughs> ja, nam altijd alles mee naar huis. You If I ever see you. I'll be your toy on a string Yeah, you know it's true And I promise you it will oh, now Mama's Gunn, met arne swing, ik krijg een mailtje binnen. Of nee, een tweet, sorry, van Thijs. En die zegt, in geregelde huwelijken is het vaak taboe om te scheiden. Dus wat die jongen eerder zei, Rachid bedoelt hij daarmee, is niet per se waar. Dave, jij bent volgens mij een aanhanger van die theorie, of niet? Ja, klopt. Um, ik ben zelf wat we gaan, vrij westers opgevoed. En uh, dan krijg je ook een redelijk beeld mee van um, ja, geregelde huwelijken... en hoe dat een beetje in elkaar steekt... En misschien ook wel wat uh, ja, voordelen. En als iemand dan zegt inderdaad, van nou, geregelde huwelijken lopen veel minder stuk. Dan denk ik, ja, misschien heeft dat ook iets met schaamte te maken. Of ja, dat mensen zeggen, ja, maar ik kan helemaal niet scheiden, want uh, dat wordt niet geaccepteerd binnen mijn familie. Um, ja, want het huwelijk is geregeld of zoiets wat. Dus ja, het is heel moeilijk om daar denk ik, echt eenduidig iets over te zeggen. Ja, absoluut. Rachid, die we eerder aan de lijn hadden... die dat onderwerp op die manier even opgooide... die zei, uh, een vriend van mij die, uh, die, uh, is getrouwd met, uh, met een dame... en dat is van hoger hand, oftewel de ouders hebben dat geregeld... En hij zegt: Ik leef daar heel dichtbij. En die mensen zijn toch ook echt heel gelukkig geworden met elkaar. En dat is naar elkaar toegegroeid. Mm. Ik moet zeggen dat voordat ik deze show maakte, ik daar nooit zo over had nagedacht. Dat ik dacht: Oh ja, het kan natuurlijk. Het zou kunnen. Het kan natuurlijk ja, ja, ook. Ja, natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk wel zo um, dat je ouders soms misschien iets rationelere blikken hebben op dingen. En ze hebben een soort van uh, bird-view, ze hebben een overview van nou. En ze kijken er wat rationeler op aan. Van nou, misschien is die wel goed voor je, of misschien niet. Mm -hmm. Of eh, om die of die reden. Um, terwijl je zelf denkt van ja, maar diegene is zo leuk en uh, we passen zo leuk bij elkaar. Dus ja, ja er waren voor in de en nadelen. Hoe zit het voor jou? Dave, je zegt ik ben uh, heel westers opgevoed. Heb jij merk je wel dat, ondanks je vrije opvoeding, dat je beïnvloed wordt door wat uh, nou, jouw ouders vinden uh, van. Uh, uh, uh, wat, wat betreft um, ben ik zelf wel allochtoon, allo westers opgevoed. En ook van, wel van een westerse afkomst, hoor, dat wel. Wat is, wat is jouw, uh, jouw etnische achtergrond? Amerikaans. Amerikaans. En ik heb daardoor gemerkt, denk ik hoor, daardoor, um, dat, dat ik niet vrij ben. En toch niet um, zo vrij? En... Nee, totaal niet. En waar ligt dat dan, hè? Ja, toch denk ik ook de dingen die... Um, ja, wat was dat, die onderzoeker net meldde. Van, joh... Um, ja, ze hebben een bepaald verwachtingspatroon. Um, ja, ze moet gestudeerd hebben, of ze moet dit of dat. Um, en ik heb het in het verleden ook wel meegemaakt... dat ik um, ja, met een meisje van islamitische afkomst uitkwam. En dat er dan toch ja, wat anders naar gekeken wordt. Mm -hmm. um, dus ja, en kleine dingen inderdaad, wat eerder ook genoemd werd. Kleine hint. En dat er gezegd wordt van uh, bijvoorbeeld dat meisje... Dat je denkt, ja, maar ze heeft een naam. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, okay. weet je al, of dat er dan achteraf gevraagd wordt van, ja, is ze nou moslima? Of, weet je wel, uh, uh, uh, uh, ja, uh, misschien een beetje naïef, maar het komt niet altijd even welkom over. Nee, okay. uh, terwijl anderzijds uh, werd ik daar binnen de familie bij haar echt super opgenomen. Heel warm uh, ontvangen. Oh ja, die familie stond er helemaal achter. Wat is er uiteindelijk gebeurd met die relatie? Uh, om heel andere redenen een stuk gelopen. Oh, <laughs> dus daar ja. lag het echt niet aan. Maar uh, ja, dan merk je toch wel van nou ook hier, ja, hier in de westerse wereld leeft het gewoon. Mm -hmm. Het is, nou ja, het is naarmate de, de minuten verder tikken, wordt het mij ook steeds duidelijker. Want ik ben, ik ben zo, ik, uh, ik bedenk dan samen met mijn uh, redactie, nou ik wil een show doen daarover. Maar ik laat me ja. ook graag verrassen. Ik lees me goed in, maar ik laat me ook graag verrassen. Maar het is dus anno 2011. Echt nog een ding en uh, de campagne oh ja, maar... Your Right to Choose is uh, relevanter dan ooit, ook in Nederland. Oh, ik denk wel, maar ik denk dat heel veel mensen zich er ook gewoon niet bewust van zijn. Nee. Er zullen zat mensen zijn die uh, bijvoorbeeld hun partner niet thuis voorstellen in beginsel. Nee, omdat ze, omdat ze, toch, uh, omdat ze toch rekening houden met uh, het oordeel wat geveld wordt en door... Uh... Ja. De... Nee, je bent, ja, het zijn toch je ouders en je wil ja, ook dat het binnen hun verwachtingspatroon past. Ja. Um, dus ja, daar ga je misschien onbewust toch wel op aanpassen. Absoluut waar. Dave, dank dat je even belde. En dat je je verhaal ja, wilde delen. Bedankt dat ik in de uitzending mocht. Wat zeg je? Bedankt dat ik in de uitzending mocht. Goeie, leuke bellers mogen altijd in de uitzending. Hé, <laughs> hey, um, ik ben er tot vier uur, dus uh, blijf nog even hangen. En dank oh, voor bellen. het bellen. weten. Oké, okay, goeienacht. Goeienacht, dag. Ik heb een man klaarstaan waarvan ik denk, en ik bedoel, ik ben niet zo van de Hollywood huwelijken... maar dit huwelijk, denk ik, ja, dat zit toch ontzettend snor. Seal en Heidi Kloem, die elke keer als je ze ergens in het openbaar ziet... Met dat, met, dat, met dat kleine Afrikaanse kinderdorp wat ze meeslepen, hun kinderen... dat je denkt, ja, droomhuwelijk. Droomhuwelijk, Seal, I'm your man. Rely on me To supply your needs from now on Shelter you And be a pillow to lean on For in your eyes I see What I Nothing more for myself Your love is my greatest love When you take my hand When you take my hand Hoe vrij ben jij om te kiezen met wat voor leuke man of vrouw je thuiskomt? Nou, het is voor iedereen anders. En ik denk dat, want dat realiseer ik me bij mezelf ook... dat je vaak wel de gedachte hebt dat je heel vrij bent... maar dat je toch direct en indirect ook wel wordt beïnvloed... door wat je ouders vooral tegen je zeggen. Chris, goeienacht. Hoi. Goedendacht. Chris, hoe vrij ben ja. jij in uh, je partnerkeuze? vrij. Ik ben een partnerkeuze. Ja, weet ik niet. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit echt last van gehad of zo. Of dat ik het gevoel had van oké, okay, hier kan ik niet mee thuiskomen. Maar ik denk dat het gewoon een beetje met je, een of andere een beetje met je opvoeding te maken heeft. Dus ik kom uit een best wel net gezin en, en dan zou je misschien kunnen denken van oké, okay, dan mag hij niet uh, een bepaald type meisje mee naar huis nemen of zo. Maar ik, ik denk juist dat ik al nooit een bepaald type meisje mee naar huis nemen, omdat ik daar zelf niet op val. Weet je wel? Dus je wordt een beetje soort van gevormd door je ouders natuurlijk en door je omgeving. En Kijk, als ik echt met een of andere verkrachte kookhoer thuis kom, dan? Ja, ja nee, dan zeggen mijn ouders ook. Dan zouden dus ze nog niks zeggen, tenminste niet in haar bij zijn. En dan zullen ze huis al een keer een soort van vraagtekens zetten... van: weet je al zeker dat dit is wat je wil? Maar als, ik, als zij van mij de bevestiging krijgen. ...ik echt hier ontzettend gelukkig van wordt... ...of ze nou uh, ja, inderdaad aan de kook zit of niet... ...dan zouden ze dat toch wel accepteren. Uiteindelijk accepteren ze het wel. Ja, kijk, als het maar uiteindelijk gaat... het zeg maar, ...om mijn, uh, hoe noem je dat mooi, well-being, zeg maar... Als ik, uh, ...als ik er gelukkiger en beter van word... ...dan maakt het me huis niet uit of ze groen, geel of paars is... Nee, dat, nee. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ik ging ook, omdat we, uh, we gingen deze show maken... en ik ging bij mezelf te raden, ik dacht, hoe werkt dat dan bij mij? En bij mij is het ook zo dat mijn vader en mijn moeder altijd hebben gezegd... van, uh, je moet gewoon gelukkig zijn. Maar ik merk dat kleine dingetjes toch uitmaken. Mijn moeder, die is heel gevoelig bijvoorbeeld voor of iemand beleefd is. Wij zijn ook, dat zou je nu niet meer merken als je me op de radioshow hoort... maar wij zijn best wel beleefd opgevoed ook. En ik weet bijvoorbeeld dat in de Surinaamse cultuur... is het heel ja. onbeleefd om te ruiken aan eten. Wat, en ik, ja, ik kwam daar later achter dat het in Nederlandse cultuur... terwijl ik in Nederland geboren ben, is dat, is dat niet echt een ding. Maar in de Surinaamse cultuur, of in elk geval uit in mijn moeders gezin, was dat super onbeleefd. Okay. Want als je erop vertrouwt dat er goed voor je gekookt wordt... dan hoef je mm -hmm. dus niet te ruiken aan het eten. En okay. ik weet dat in het begin, en dat gaat niet eens over partnerkeuzes... dat ik leuke vriendinnetjes had, die dan bij mij kwamen eten. Want zo uh, gezellig was dat wel de hele tijd. En dat er ja. dan geroken werd aan het eten. En dan, dat toch even mijn hart een slagje oversloeg. En, ja, en, ja. dat, en dat dan de reactie was dat als er dan nieuwe mensen kwamen eten... dat ik even uitlegde van, nou ja, ik, ik weet niet of dat bij jullie gewoon is. Dus op een bepaalde manier word je mm. toch beïnvloed. Ja, ik denk alleen, klinkt misschien heel cliché. Of nou juist niet cliché, maar bij mij is het juist eerder... Andersom, ik kom echt uit een gezin waarbij mijn ouders, zowel mijn pa als mijn ma, eigenlijk even hard mee uh, uh, lachen om poep en pies humor en zo. En die zijn helemaal met twee wijntjes op uh, de grootste gekken die er zijn. Dus ik moet juist altijd een beetje tegen, als ik een vriendinnetje meeneem, zeggen van: uh, Mind you, mijn ouders zijn wel een beetje gek. Dus niet dat je zometeen. Uh, niet schrikken. wat voor mijn grote tent ben ik nu aangekomen of aanbeland? Nee, dus dat valt wel mee, maar ik snap wel. Ik heb wel eens een keer gewoon vriendjes mee naar huis genomen. Gewoon uh, vrienden als we thuis gingen, gingen drinken of zo. En dat je dan wel gelijk merkt uh, van wie uh, een soort van vergelijkbare opvoeding heeft genoten. In de zin van uh, uh, thuiskomen en dan, en dan vanzelfsprekend bij de koelkast opentrekken Of, of met, je, met je voeten op de bank of zo. Dat zijn voor mij bepaalde basisdingen die, die ik nooit zou doen. Bij je wel ja. gewoon dan krijg ik dat, dat, dat hartslagmomentje wat jij had bij het ruiken aan eten. Dat ik wel denk van oeh, ja, ik ben altijd gewoon gewend als je thuis komt bij wie dan ook. Of bij een vriend of bij je vriendin. Dan kijk je de man des huizes de, goed in de ogen aan. En dan geef je hem zo hard mogelijk een hand. Ik knijp die hand maar kapot zijn met pa. Want dan ben je een vent, weet je wel. Ja, mooi. En, dus ik, ja, ik weet niet, dat, zijn, dat zijn wel dingen waarbij ik denk oeh, daar, daar kan ook een meisje wel gewoon roet in het eten gooien. Als ze een beetje gaat zitten zeuren of, of ja. Ja, maar dan de hamvraag Hou je daar rekening mee in je partnerkeuze? Dat je soms kan denken, nou dat is best een leuke meid, maar die past dus niet bij mij, want die snapt dat niet. Ja, ik, ik zit nu sowieso in een fase van mijn leven dat ik heel erg goed uitfilter wie ik mijn huis neem. Maar het heeft meer te maken met het feit dat ik de afgelopen ja, een paar maanden, misschien wel een jaar, niet echt... Op het niveau bezig ben, waarvan ik denk: Nou, dat, dat zijn mijn toekomstige. Je hebt gewoon losse vlodders. Laat het heel even naar beneden ja, slaan, ja, ja, dit Ja, maar die neem je om, de, om dezelfde reden niet mee naar huis. Weet je, omdat je ook denkt: Van ja, goed, dat, dat gaan mijn ouders. Niet trekken. Niet, toch niet, niet trekken, want die zien toch wel dat het niet serieus is. Maar ik, ik zou er, als ik echt iemand leuk vind. Nou, ik, ik heb 2,5 jaar gehad met een meisje uit Noorwegen die half Pools was. Dus voor al mijn vrienden was, had ik een Poolse importbruid. En de eerste keer dat mijn ouders het hoorden, die hadden ook zoiets. Ja, er komt nu een of andere ja, een rare Sletwana binnenlopen zometeen. Maar ja. toen had ik ook kunnen zeggen, dat doe ik niet. Maar als je echt iemand leuk vindt, dan vind ik het een beetje raar dat je het dan... Je laat beïnvloeden. Dat je ja, dat je, weg voor je dat weghoudt van je huis. Maar dat ze dat moeten accepteren. En dat doen ze ook wel, hoor. Oké, okay. dat vind ik wel mooi, hè. Tuurlijk hou je rekening met je ouders en wat die wensen. Maar als je echt iemand leuk vindt, dan beuk je daar dwars doorheen. Chris. Ja, dan beuk je het dwars doorheen. En als je van je ouders dan vinden ze het ook alleen maar mooi, denk je. Ik vind het mooi. Ik gooi meteen de eten in. Moet je als je echt gek bent op iemand daar inderdaad dwars doorheen beuken? Of bemerk je bij jezelf dat je toch wel, toch wel soms bewust, soms onbewust rekening houdt met wat je ouders graag zien thuiskomen. Ik wil het van je horen. 0800 121, -121. Als je gaat bellen, mailen kan naar lust.bnn.nl. Goeienacht, Chris. Doei. Oh, Diana. Er is iets wat je doet met mij. Je laat me voelen als een melian. Zoals wanneer ik wil kinderen een huis en een taan met jou alleen. Hoe ben je? Oh, Diana. Oh, Diana.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 Ik mezelf een jij. Laat me voelen als een million. Of aan ik voor kinderen een huis en een duin. Met jou alleen, Obey, Odey en hem. Ik weet het zeker, zin je naar me kijk. Al was het even, is alsof je zei: Vanaf nu wil ik alleen nog maar jou. Obey, Oye, Jawee, Odey en hem. Waar ik zo lang op wacht, je bent degene die zo lekker lacht. Ah, oh, Diana, Diana, mijn schat. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, Diana, Jij bent degene waar ik zo lang op wacht. Je bent degene die zo lekker lacht. Oh, Diana, Diana, mijn schat. Oh, wat een heerlijke plaats dit. Diana, of Diana, van Campy en Lucky Fans. Hele leuke en originele samenwerking. Ik heb, uh, ik denk dat je de laatste beller van de nacht wordt... En ik hoor mezelf dubbel. Mag jouw radio ietsje zachter? Ja. Hi, met wie ik heb, heb ik het genoegen? Nee, ik hoor mezelf nog steeds dubbel. Goedemorgen, Gerardo, met Jeff uit Amsterdam. Hi, Jeff, goedemorgen. goedemorgen. Mag jouw uh, radio iets zachter, want ik hoor mezelf dubbel. Nee, ik heb een rij uitgezet. Oh, dan zit de gram. Uh, Misschien is de lijntje... Bij goed. mij? Nee. Nou, we gaan even kijken of we daar iets aan kunnen doen. In de tussentijd hoor ik graag jouw verhaal, want we hebben het al de hele nacht over uh, de vrijheid... om je eigen partner te kiezen, maar die was bij jou ver te zoeken, die vrijheid. Want ik kom uit een Indonesische vrij, welgestelde en rijke familie. Maar het punt is, mijn ouders hebben altijd tegen mijn bij en mijn, mijn, mijn broer gezegd... het beste kan je met een Indonesische meisje, want de Nederlandse stelt niks voor. Surinamers mag ook niet of een Ierse of een Belgische. Dat mag dus wel als je flinke een sap met geld meeneemt. Maar ik ken ook een, een Chinees vrouw, die, is, die ken ik al je, meer dan 40 jaar. Maar die wordt door mij dus niet geaccepteerd, want wie gaat haar onder druk zetten? Om mij te breken. Dus vier jaar geleden heb ik gebroken met mijn familie. Omdat het druk te groot werd. Je hebt echt gebroken met je familie. Om te kunnen zijn bij de vrouw, bij, bij wie je wilde zijn? Nou, ja, want ik word, door haar familie word ik wel geaccepteerd. Als een soort eigen zoon. Door haar pleegmoeder. Maar mijn eigen niet vernedert mij. Omdat ze niet eens zijn met mijn keuze. Die vrouw is 14, 14 jaar ouder dan ik. En dat is een probleem. Maar wij hebben er geen probleem mee. Maar wat heftig dat je dan ook echt de banden moet verbreken met je familie. Het is een keuze. In die ik ben bij mezelf. ik heb al jaren last gehad van 'figu stoppen gewoon mee', want die druk wordt te groot. Ik wil die stress niet hebben. En als men niet wel accepteert, houdt het voor mij het verder ook op. Ja, uh, ja, Nu heb je gebroken. Je bent gelukkig in, uh, in je keuze. Bekruipt heb... je nog wel eens het gevoel dat je denkt: Waarom kan ik het niet allebei hebben? En die familie en die vrije keuze? Maar mijn stombeet is altijd al van jongens geweest is. Dus en of het is dus niet. En, en dus ik heb dus eens dus geprobeerd mm. een goede relatie op te, blijf, te, te blijven me, maar ik kreeg een psychische problemen mee. Want ik ben al bijna 20 jaar in therapie geweest. Om, dus mijn, om mijn familie hoe heet dat, uh, toch uh, te kunnen overleven. Maar voor hetzelfde geld, als ik niet in therapie was, zou ik al gek geworden of had ik zelf moord gepleegd. Als je steeds onder druk staat. Dan mijn, mijn familie ging ooit in mijn vriendin zeggen, achter mijn rug om. Ja, ik snap niet dat je met Jeffy omgaat. Hij is geen persoonlijkheid. Hij heeft je niks te bieden. Ja, ja. Dus het was zo heftig, die, uh, die druk en die manipulatie, als je dit zo vertelt, dat je echt daar hulp voor moest zoeken. Ja, ik heb er ook heel volgesteld, want ik, ik, ik word al vanaf het begin van mijn leven een beetje weggeschoven. Mm -hmm. mijn, want ik ben eigenlijk een soort ongewenst kind. Dus ik, als, ik was dus een lief kind, zodat ik maar niks zei en me niet de aandacht naar me toe trok. Dus ik heb er ook een probleem mee gehad door mijn opvoeding. En daar ben ik ook ziek geworden, daardoor, omdat ik het niet meer tegen kon. Nee. En uiteindelijk heb ik toch, na, ik had al eerder moeten breken, maar uiteindelijk na 50 jaar heb ik toch het licht gezien dat ik toch gebroken heb. Er zitten ongetwijfeld heel veel uh, jonge mannen en vrouwen te luisteren... die zich heel erg kunnen herkennen in wat jij vertelt. Heel veel druk vanuit de familie um, en, en, en afwegen van... Goh, wat is belangrijker, het uh, zelf mogen kiezen voor een bepaald soort geluk... of uh, die familie heel groot en belangrijk maken. Heb jij advies voor mensen die uh, op dat punt in hun leven zijn? Ik, ik zal zeggen, kijk, je moet dus gaan overwegen. Wat is belangrijk? Kijk, mijn familie zijn oudere mensen. En kijk, misschien hebben die niet langs meer te leven, maar ik moet nog verder gaan met leven. Ik wil niet laten beperken de opvattingen van mijn familie, allerlei rare ideeën hebben. Maar zo zeg je tegen mensen, je luister, volg je hart. En kies uiteindelijk voor jezelf. Want als je iemand je kan toch niet op want anders raak je in een zwartspak gaat ga je ook in de problemen raken als je toch je familie... want je kan niet iedereen tevreden houden. Dus met mijn advies volg je hart. En als het nodig is, spreek met je familie. Want je familie is niet belangrijk. Hun, zij hebben een geluk op hun manier. En ik heb mijn geluk op mijn manier. Duidelijk verhaal, Jeff. Dank voor het bellen. Okay, je en je dank voor het, het advies. advies. Dag, Dankjewel, goeienacht. Dat is een duidelijk verhaal. Volg je hart. En als je daarom uh, drastische stappen moet ondernemen... doe het dan. Wees niet bang. Nou ja, Jeffs' voorbeeld van dat je dat kan doen lijkt me wel heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het een goed advies. Ik heb klaarstaan een plaat van Dakota Moon, Another Day Goes By. En als ik dan terugkom naar die plaat, dan heb ik uh, een luisteraarsvraag voor Wil, onze huissexologe. Maar eerst een beetje muziek. Another Day Goes By. Lekker vrolijk word ik daarvan. week krijgen wij op lust@bnm.nl allerlei vragen binnen, speciaal voor de seksuoloog. En de eerste maanden dat we deze show hadden, en we met we bedoel ik mezelf en het fantastische producersteam wat hier achter de schermen elke seconde kaart meewerkt. De eerste maanden hadden we vooral vragen van vrouwen, maar de laatste tijd krijgen we ook wel vragen van mannen en dat vind ik echt uh, ontzettend goed, want de vrouwen zijn natuurlijk niet de enige luisteraars die iets zouden willen vragen. Maar het is een vraag waar ik zelf geen antwoord op weet... en daarom is gelukkig daar mijn reddende engel, huissexologe Wil Berghuis Wil. Ja, hallo, daar ben ik hoor. Kijk eens even, ik heb een mailtje van Tom. Hey Lust, Sarayda en Wil. Ik heb een vrij zinante vraag met betrekking tot mijn penis. Want ik ben een man en ik heb een vaste vriendin. De laatste tijd heb ik kleine rode vlekjes, schuinstreepjes, stipjes op mijn eikel... waar ik verder geen last van heb. Ik heb dus geen jeuk of andere symptomen, alleen die rode vlekjes... Ik heb ze nu ongeveer twee weken. Met mijn vriendin vrij ik zonder condoom... en zij is voor onze relatie getest op SOA's. Zij had chlamydia, maar is daarvoor behandeld. Dus zo heb ik niet van haar, want ik heb geen seks met haar gehad... voordat zij behandeld werd. Zij is mijn allereerste vriendin waarmee ik naar bed ga. Dus ik kan het ook niet hebben gekregen van een andere partner. Wat kan dit wezen dan? Ik hoop dat je me kan helpen. Groetjes Tom. Ja, die dom. Nou ja, je zei net, gelukkig gaan er ook wat meer mannen mailen. Want uh, natuurlijk hebben mannen ook heel veel vragen over seks. En, en soms vragen ook zoals dit. En voor mannen is de stap naar een huisarts sowieso al, uh, nog wat, wat groter uh, om te nemen dan, uh, dan voor vrouwen. Dus, uh, ja, ik vind ja het is dat heel zo? Goed. Ja, ja, ja, ja. Hoe mannen kom je vinden dan? het. Ja, hier staat ook al van ja, hij, hij vindt het ook gênant. En uh, mannen schamen zich toch wat eerder en gaan niet zo gauw uh, naar de huisarts toe, uh, zeker als er dan ook nog een vrouw is. Want die kans is er ook tegenwoordig. Uh, om, uh, om naar je piemel te laten kijken en eventueel nog met rare dingen erop. Dat, dat ja. vinden mannen echt niet leuk. Beetje veel, beetje te veel. Ja, dus uh, dat doen ze niet zo gauw. Maar daarom zijn wij er. En dan is ja. het een veilige manier in mailen. Helemaal goed. Ja. Maar, maar, Tom, ik denk toch, ja, het lastige is, ik, ik zit aan de telefoon en uh, ik moet het doen met jouw verhaal en ik kan dus niet kijken. Plus ik ben ook geen dokter. Nee, dus, uh, seksuoloog ben jij. ja. Uh, een arts zal echt hier wel naar moeten kijken. Uh, wat ik vermoed, want ik weet er wel wat van, uh, is dat het uh, nou, geen geslachtsziekte is. Tenminste, zo hoort het niet aan. Maar het doet mij denken aan ontsteking van, uh, van de eikel of, of de glansbenen, heet dat dan. Ja, balenitis. Uh, daar doet het mij aan denken. En uh, dat is een ontsteking, komt heel veel voor, onschuldig. Zij hoeft ook niet bang te zijn. Um, maar um, het, is, uh, het, het kan heel vervelend zijn. En dat, uh, dat ziet er dan uit als rode vlekjes uh, en, uh, en stipjes. Waar je verder ook niet zo heel veel last hebt. Dat, dat zegt hij ook. van ja, Het jeukt niet of het doet geen pijn. Maar er zitten wel gewoon rode vlekjes. Ja, En dat moet natuurlijk niet. Daar word je een beetje zenuwachtig van. Ja, ik ja zeker dat snap wel. En uh, dat is een veel voorkomende aandoening. Met, met name mannen die niet besneden zijn. Want er zit die voorhuid er overheen. En uh, ja, als een voorhuid ergens overheen zit, dan moet je daaronder goed schoonhouden. Want daar kunnen nog wel eens wat, uh, wat bacteriën en wat schimmels gaan zitten. Is dat ook hoe je het uh, oploopt, deze ja. aandoening? Ja. Ja. Ja. ja, meestal wel. Ja, soms is het gewoon domme pech. Maar uh, meestal heeft dat te maken met, uh, met het feit dat er onder die voorhuid uh, allerlei uh, ja, uh, ja, micro-organismen gaan zitten. En uh, die kunnen dan die balanitis veroorzaken. Mm -hmm. he, dus dat smegma wat eronder zit. Ja, ik ook zo'n vies woord. Dat vind ik ook een heel onprettig woord. Ja. Een onprettig woord, maar ja, zo heet dat dan. Die ja. dode huidcellen of zeepresten of wat dan ook. De, de, ja, dat kan zich daar uh, ophopen en dat, uh, dat kan wel eens uh, wat minder leuke dingen veroorzaken. Dus hij, uh, hij zal je toch wel even mee, uh, als hij ervan af wil, even mee uh, naar, uh, naar de huisarts moeten... Ja, en dan, uh, dan, kan die, ja, dan moet hij het toch eventjes vertellen. In ieder geval vertellen en waarschijnlijk ook, uh, uh, ook kunnen... Ja, moet hij het laten zien. Ja. En um, ja, de behandeling die ze dan doen is een beetje afhankelijk van de oorzaak. Hè. Een bacteriële infectie, dan, dan krijg je antibiotica. En als het candida is, dus een schimmel, dan krijg je een antischimmelcrème. Nou, oh, dan maar dan dat toch is wat te doen, lang. toch? Antibiotica is een pilletje en een, een crampje. Ja. Het zijn niet uh, dramatische scenario's nee, die waar die dingen in lang. de plasbuis moeten nee, en dat soort, dat soort gebeuren. <laughs> nee, Tom, dat wilde ook niet. Ja. Tom, ja. ik hoop dat, uh, dat je je hierbij geholpen voelt. Luister wel naar Wil. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat wanneer je naar Wil luistert dat alles en dus je hele leven er beter van wordt. Nou. Stap over die drempel heen en uh, doe een bezoekje aan de huisarts. Wil, ben jij er volgende week weer? Ja, absoluut. Als er weer zo'n moeilijke vraag binnenkomt? Ja, hoor. Dan ben ja. ik je weer. Goeiedag, Wil, En dankjewel. je volgende week. Jo. Je hoort het allerlei vragen. Het kan niet raar, gek, bijzonder. Of in dit geval, zoals Tom dat zelf zei, chenant genoeg. Je kan allemaal terecht met die vragen bij onze seksologe Wilberghuis. Hoe je haar bereikt? Door haar te mailen op lust.bnn.nl BNN presenteert de luisterfilm Mama Tandori. Naar de bestseller van Ernest Sanderkwast. Hilarisch. Of over een rat in Delhi. Ontroerend. Als ik als jongetje maar in Bombay gebleven. Meeslepend. Het ruikte naar de keuken van mijn moeder. Rode pepers, garamassa. Mama Tandoori, maandagavond half negen, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Papa Tandoori, wat fijn dat je bent <laughs> aangeschoven. Zo noemen we Luc hier op de redactie. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Fijn dat het nu eindelijk eens een keer een luisterfilm over... mijn moeder wordt gemaakt. <laughs> ja. Mevrouw dan, hè? is het dan. Ja, ja, ja, ja. ja. Luc, we hebben het vannacht gehad in Lust. Nou ja, we hebben het nog, nog zeven minuten over vrije partnerkeuze. En uh, jij bent natuurlijk een kind van het Vrije Westen. Tuurlijk. Maar hoef, hoelij, hoeveel invloed denk je dat jouw ouders uiteindelijk toch hebben gehad... op het meisje waar jij uh, mee bent thuisgekomen? Hmm. Um, ik denk niet zo heel veel. Maar onbewust denk ik toch wel een beetje. Omdat je toch... Uh, omdat je toch gaat... Ja, nee, ik denk niet. Ik, denk, ja, ik weet niet, ik denk toch niet zo heel veel. Maar ik denk onbewust een beetje omdat je ouders toch altijd. Als, tenminste mijn vader zei, zei wel eens van ja, je moet als je, toen ik tien of twaalf of zo, weet ik veel, als je een vriendin krijgt, moet het niet, moet, moet het wel, een beetje, wel een beetje slim zijn of zo. Zoiets. Dus, mijn vader die zei ook hoor: van nou ja, jij, jij bent iemand die graag praat en, en communiceert en zo. Je moet wel een jongen hebben met, met wie? Oren. Ja, met, met, met, met oren, met oorbellen ook erin, nee, um, met wie je dan goede gesprekken kunt voeren? Anders dan ga ja. je vervelen en dan komt het niet goed, ja. En... maar dan denk ik ja, of of dat of je dan uiteindelijk iemand uh, met iemand uh, eindigt die dan die dat die ook nog een beetje slim is, zeg maar. Of dat dan komt door je ouders of omdat je dacht, ja, dat had ik zelf natuurlijk ook al lang wel bedacht dat ik dat wil. Dat, dat weet ik dan niet of dat dan... Nou ja, je weet het niet. Heb jij ooit een relatie gehad... waarvan je toen het dan uit was dat je ouders zeiden... ja, maar we, we wisten ook dat dat echt nee, niet zou werken? Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Ik, heb alleen, ik, denk, alleen, ik denk dat mijn ouders al mijn vriendjes wel leuk vonden. Of in ieder geval oh, wel... die tonnen. Die uh, oh, tonnen vrouwen. Die, nee, maar die paar. Die, ik uh, denk, dat, denk dat ze dat wel... Ik uh, denk niet dat ze uh, daar tegen waren of zo. Ik heb nee. echt wel... Ik heb uh, niet zo vreselijk veel relaties gehad. Um, maar ik heb ik wel bij één bij, bij vriendje dat ik had. die stelde ik voor. Ja. Yeah. Dan was iedereen blij voor me. <lacht> <laughs> en toen dat uit, was, zei iedereen. Ja, maar natuurlijk. Yeah. Natuurlijk ging dat niet werken. Maar wat was er dan mis en die met die hadden, jongen? Nou, niet zozeer mis, maar die zagen het gewoon niet tussen ons of zo. Nou. En, uh, um, en dan komen er allemaal van die termen. waar je dan niks mee kan, maar waarvan je dan in het heimelijk afvraagt van is er van ja. Ja, maar hij is helemaal niet uh, van jouw kaliber. Nou ja, wat betekent dat dan? Ja. En, uh, en nee, en dat jij hebt iemand nodig die veel meer... Nou, en dan maar dat allemaal... vertelde ze pas na afloop. Ja, ja uit respect. Hè? Maar, had je dan... ja, maar had je dat dan niet eerder willen weten? Wat nee, nee want ik had daar ook zeker niet naar geluisterd. Nee, nee ik had als mijn moeder had gezegd, uh, midden in mijn verliefdheid... van, uh, nou, hij is niet van jouw kaliber. En dat soort vragen, wat dat ook mogen betekenen. Ja. Dan had ik gezegd, nou, daar doe ik niks mee. Mijn moeder, die kent mij natuurlijk goed. Dus die dacht, ik wacht gewoon even een eentje. Het gaat voor wel al Tot, over. Ja, ja, dat dacht ze echt van nou, daar groei je wel uit dan. ja, ja. Huh. En, en uh, je huidige uh, partnerkeuze zijn je ouders het daarmee eens? Nou, ontzettend. Ja? En ik vertelde net uh, zo behind the scenes even tegen Anne en Angelique, mijn dreamteam. Uh, mijn dreamteam uh, aan de andere kant van het glas hier, yeah. in de Radiostudio. Dat ik was uh, gaan eten vanmiddag. Even met mijn uh, verkering en mijn moeder en haar man. En ik, we zaten echt zo lekker te keuvelen met z'n vieren. En in één keer kijk ik zo. Ik denk: Oh mijn god, ik ben A. Mijn moeder geworden. Ja. Yeah. <laughs> <It> happened. <laughs> en volgens mij is mijn vriend ook mijn stiefvader geworden. <laughs> zo van: Hé, hey, jakkes. Het is dus uiteindelijk. Je verzet je ertegen. Want wie wil er nou als zijn ouders zijn? En ja. je hebt andere plannen en je bent de rebel. En blablabla. Maar uiteindelijk. Uh, Werkt het zo goed om dat ik stiekem hun ben geworden samen met mijn vriend? En maar dat is dan wel snel gebeurd, want jullie hebben nog niet zo heel erg lang, toch? Nee, we hebben nog niet zo lang verkering. Ja. Maar het is zo leuk dat het allemaal heel makkelijk gaat. Dan kom je meteen verlegen, hoor je Ja, ja, ja. Ik ga meteen een gek praten. Ja, weet je, weet je, zo meisjesachter. Goed. Ja, maar heb je dan, heb je dan wel, heb je dan denk je ook, want ze vinden, je ouders vinden dan hem heel leuk, maar heb je dan ook hem onbewust een beetje uitgekozen op het feit dat je ouders... je moeder hem leuk moest vinden? Nee, nee, nee, nee. Nu is het wel zo dat in mijn track record van de liefde... dat het op een gegeven moment... Dit is gewoon de beste, ja, zeg maar. ja. De leukste, de aardigste, ja. de liefste. Dus, dus het, ik denk dat ik dat uitstraal. Misschien is het andersom. Ja, ja. Dat ik denk dat ik zo... Uh, dat uitstraalt, dat, dat, dat uh, de paps en de mams gewoon denken... Nou, die is zo gelukkig. Maar denk je niet dan dat ze nu uh, uh, onbewust, uh, zoiets, dat ze onbewust zoiets hebben van... nou, hij is eigenlijk niet van haar kan liever, maar laten we nog nee, maar niet nee, zeggen. Nee, dat nee, kan nee, het, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. weet je zeker. Ja, volgens mij, ja, dat zeggen alle vrienden. Een gemeene vraag eigenlijk van, denk ik nu? Nee nee, nee, nee, nee, nee, want als je dan teruggaat met andere, met eerdere relaties... dan, dan, dan zijn het... <laughs> Mijn moeder heeft zo'n soort <laughs> gezichtstrekje met een soort frons tussen de wenkbrauwen... Ja. waarmee meestal ze een soort twijfel laat blijken. Ah, ja, en als je die en frons achteraf, ziet, dan weet je... Achteraf denk ik, nou, die frons die heeft wel <laughs> vaak plaatsgevonden in het verleden. Bij die andere verkering, zeg maar. Ja. En de, die frons die is nu allemaal weg. En dus... jij dacht dat ze gewoon niet zo lekker in de vel zat... Nou, lacht, allemaal, ik, allemaal ik door denk, die uh, die, doet, die doet gewoon er denkhoofd op, of zo. Die <laughs> heeft net een artikel gelezen in HP De Tijd... en die heeft even een denkje daarover, maar... Ja. Maar nee, dat was gewoon die man. Die man die niet werkte. Goed, Lucky, het is bijna vier uur. Ja, dat klopt. Zometeen een nieuwe 4-7 waar we het over gaan hebben. Dat vertel ik straks nog wel even. Nou, dan blijf ik even zitten. Dat ja, vind ik precies. wel leuk. Moet je doen, moet je doen.